Twee uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama en zijn Russische collega Poetin... hebben per telefoon gesproken over de situatie in Syrië. Ze zijn het erover eens dat er politieke veranderingen moeten komen... om een eind te maken aan het geweld. De twee landen staan lijnrecht tegenover elkaar in het conflict in Syrië... tussen president Assad en de oppositie. De VS ziet Assad het liefst zo snel mogelijk vertrekken. En Rusland, de belangrijkste wapenleverancier van Syrië, steunt het regime nog. Obama en Poetin hebben afgesproken om elkaar onder vier ogen te spreken... tijdens een G8-top in Noord-Ierland in juni. Minister Dijsselbloem vindt dat er nog ruimte is om te onderhandelen... over de bezuinigingen op de salarissen in de zorg. Dat zei hij in Nieuwsuur. De vakcentrales noemden het de afgelopen dag onacceptabel... om vast te houden aan de nullijn voor Rijksambtenaren en zorgpersoneel. Ze zijn sceptisch over het komende sociaal overleg... Volgens Dijsselbloem is het mogelijk als de bezuinigingsplannen worden doorgevoerd... om een deel van het bezuinigde geld terug te laten vloeien naar de werknemers. Premier Rutte zei in Pauw en Witteman dat het kabinet financieel voldoende te bieden heeft... in de onderhandelingen met de vakbonden over het behoud van werkgelegenheid. In het noorden van Mali is een topfiguur... van de islamitische terreurorganisatie Al-Qaeda gedood. Dat heeft president Idriss Deby van Tjaad gezegd. Gisteren werd het al gemeld door media in Algerije. Het zou gaan om de Algerijn Abdelhamid Abu Zaid... de tweede man van Al-Qaeda in de islamitische Maghreb... de Algerijnse tak van Al-Qaeda. Hij staat bekend als een van de wreedste Al-Qaeda-leiders in Noord-Afrika... en zou zijn gedood bij gevechten met het leger van Tjaad... Dat in Noord-Mali samen met het Franse en Malinese leger tegen extremisten vecht. die daar een islamitische staat willen vestigen. Zijn dood is nog niet bevestigd. Het weer, wolkenvelden en nevel met kans op mist. maar ook wat opklaringen, minimaal rond het vriespunt. Overdag eerst grijs, s'middags wat zon. middagtemperatuur 6 of 7 graden. zondag wat meer zon en iets zachter. Dit was het NOS-journaal. Radio 1.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 We beginnen de uitzending van deze week met Godfried Boomans. Het liefst zou ik natuurlijk meteen een fles bubbels opentrekken, want het is mijn koperen jubileum in de vrijdagnachten op Radio 1. Maar eerst werken en dan een feestje. Reden voor een vijfje op de radio was er zeker voor de eerder genoemde schrijver waarover we het dit uur gaan hebben, Godfried Boomans. Hij werd 100 jaar geleden geboren op 2 maart 1913. U kunt gaan luisteren naar een compilatie van radiomateriaal met de schrijver en televisiepersoonlijkheid. In het kader van die 10ste geboortedag. Diverse fragmenten waarin hij leest uit eigen werk... een jubileumtoespraak van Simon Karmichelt... en een gespeeld interview met Wim Sonneveld in de rol van vraagsteller... en Boomans in die van componist. Hij overleed in 1971 op 58-jarige leeftijd. We gaan eerst dus 56 jaar terug in de tijd. En waarom had ik het nou over een vuifje op de radio? Op 22 februari 1957 jubileerde Beaumans met een 50ste uitzending. Meneer Beaumans, dit is uw 50ste uitzending in de serie Ernst en Humor in Memeringen. Er zijn goede vrienden van u... ...die u willen toespreken. En als ik dan even de Toastmaster mag spelen... ...dan stel ik voor dat de feestredenaars in alfabetische volgorde spreken. Het woord is aan de heer Karmichelt. Beste Godfried, je hebt een uh, afgerond aantal keren radiografisch gemijmerd... ...en daarom ben je op het moment een jubilaris. En wat is nu de wezenstrek van een jubilaris dat hij ons vertedert, met alles wat hij doet, ook met zijn, zijn meest triviale handelingen. Wanneer een jubilaris eenvoudig plaats neemt in zijn stoel, dan stoten we elkaar aan en dan zeggen we glimlachend een kerel, kijk die nou eens gaan zitten. Ja. ja, een feestredenaar die heeft het eigenlijk moeilijker, want wat is de wezenstrek van een feestredenaar? Dat hem het gras voor de voeten is weggemaaid. Dat is altijd weer zo, ja, je hebt thuis voor de badkamerspiegel heb je een heel verhaal ingestudeerd met de losse mimiek van de briljante improvisatie. En als je dan ter plaatse komt, dan blijken al die sprekers die voor je het woord voeren, die blijken precies te zeggen wat jij had willen gaan zeggen. Zodat je als je aan de beurt bent, voor de taak staat om echt te improviseren. En jij en ik, wij hoeven niet tegen elkaar te zeggen... dat je echt improviseren, dat je dat tot het uiterste moet vermijden. Nu is de radio een verrukkelijke uitvinding. Uh, die uitvinding die stelt mij in staat... jou op dit moment toe te spreken, terwijl ik er helemaal niet ben. Want dat wat ik hier zeg, dat is... S ochtends om negen uur bij me thuis opgenomen. Ik ben er vroeg voor opgestaan. Het gebeurt in de voorkamer... Vandaar al dat straatrumoer dat u misschien ertussendoor hoort. En wat is nou het voordeel daarvan? Dat ik dus helemaal niet hoor wat de andere sprekers zeggen of hebben gezegd. Zodat ik rustig mijn stokpaard kan bestijgen. En kan zeggen, Godfried, ik zal het niet hebben over jouw werk. Want daar zullen de anderen natuurlijk enorm veel vleiende woorden over zeggen. Nee, ik wil het hebben over Godfried Bomans als mens. Ja, dat moet ook gebeuren. Dat hoort erbij, hoor. Dat is altijd bij zo'n jubileum, hè. Dat er dan iemand zegt, ik wil u huldigen als mens. En dan wil ik toch... en stellig uit vele naam... even op eenvoudige manier dit onder woorden brengen. Godfried, jij bent een... een goed mens. Ik ook, maar jij ook. Weet je wat me nou altijd weer opvalt, hè? Als ik zo eens met je praat. Dat weet je misschien niet, maar... mij valt dan altijd weer op... dat je, ondanks het feit... dat je zo'n enorm succes boekt... dat je zo eenvoudig bent gebleven. Dat had helemaal niet gehoeven, maar je bent enorm eenvoudig gebleven. Ik ook, maar jij ook. Je merkt dat ik uh, mezelf ook enig lief geef... ...maar dat is nu eenmaal het goed recht van alle jubileumsprekers. Jubileumsprekers die klimmen altijd met het masker der bescheidenheid... ...op over de ruggen van het vaker heen naar hun eigen glorie toe. En nu heb ik gehoord dat je straks op deze korte speech zult antwoorden. Ik weet natuurlijk niet wat je zeggen gaat, maar... Uh, ik wil wel even opmerken dat het gebruik is dat dan de jubilaris de self-publicity van de sprekers honoreert door er nog een schepje bovenop te doen. Je bent natuurlijk helemaal vrij in je antwoord hoor. Maar ik zou het wel leuk vinden als je dan in je antwoord zei dat ik ook zo goed schrijf. En... Nou ja, dat ik ook een goed mens ben. Zo aardig voor mijn moeder bijvoorbeeld. En... Uh... Dat ik van de vara ben bijvoorbeeld, dat is ook wel leuk. Dat is dat even gezegd. Ja. Enfin, zulke soort dingen zie je dat je mij ook een klein beetje opbouwt. Ik hoop maar dat je me niet teleur zult stellen met je antwoord, Godfried. En ik zou je nog één raad willen geven, doen net als ik. Hou het kort. <lacht> Het woord, dames en heren, is aan Godfried Bormans. Ja. <lacht> Beste Simon. <lacht> ja, je, je bent nu over mijn rug heen een eenvoudig mens geworden. <lacht> Ingewikkelder kan het al niet. Ik ben blij dat ik je die dienst heb mogen bewijzen. Je was het anders nooit geworden. Ja, ik heb dus even gebogen gestaan. En ik ga nu weer overeind staan. Om te kijken waar je ongeveer terecht bent gekomen. Dat deed ik als jongen ook. Wij noemden dit het haasje overspel. Men kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Je hebt mij, zoals bij een jubileum past, een enveloppe met inhoud gegeven. Ik heb die haast er open gemaakt om te kijken wat erin zit. En wat zit erin? Karmigeld. Je, je, je hebt jezelf gegeven. Dat is veel. Dat had niet gehoeven. dat was werkelijk niet nodig geweest. En ik kan het niet ruilen ook. <lacht> Mijn moeder zei dikwijls... je moet altijd blij zijn met een cadeautje... ook als je niet goed weet wat je ermee toe moet. Ook zei ze wel eens als ze in drift raakte... ik ben wel gek, maar niet goed. Jij hebt het voorrecht om alle twee te zijn. Er zijn zo weinig mensen, Simon... weinig goede mensen... die ook nog gek zijn. De meesten hebben een kronkel halverwege. Dat heb jij niet. Je bent de enige rechtlijnige... die toch gebogen... als kronkel een bevredigend inkomen geniet. Ja, ik zeg, dat, ik zeg dat over je rug heen, want je bent nou toch het haasje. Je bent eigenlijk altijd het haasje en daardoor de ontmaskering voor. Je valt voortdurend door de mand en daardoor kan niemand je erdoor laten zakken. Je bent je eigen dubbele bodem. Je maakt jezelf een kopje kleiner... En daardoor kan niemand je het hoofd afslaan. Je staat bij voorbaat al gebogen... en heel Nederland springt lachend over je heen. Je bent het nationale haasje. <lacht> nou, dat is het, Simon. Vergeet het mij. <lacht> Een bijzondere radio van 22 februari 1957. Er waren nog meer vrienden van Bomans die bij het jubileumprogramma zouden spreken, maar daar komen we in dit nu al te korte uur niet aan toe. Er is gelukkig veel bewaard gebleven van en met Bomans. Dit was een stukje van de avro, dat werd door de VPRO als eerder gebruikt, maar men kan niet zomaar lukraak van alles uitzenden. Dat ligt rechte technisch allemaal nogal lastig. Dus ik had geluk toen ik het volgende fragment en daarvan is de zendgemachtigde onbekend. De opname vond plaats ergens tussen 1960 en 1970. Zo valt te lezen bij de informatie van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Het zijn verhalen van Godfried Bomans door hemzelf... natuurlijk op zijn onnavolgbare wijze voorgedragen. En aansluitend een gespeeld interview samen met Wim Sonneveld. We beginnen met de vertelling getiteld... Interview met een 100-jarige' om mij enigszins aan te passen aan de situatie waarin ik mij bevind... wil ik dan vanavond huldigen aan Utrechtenij... die uh, eergisteren honderd jaar is geworden. Wij hebben weinig achting voor bejaarden. Wij zitten met het bejaardenprobleem. Wij bergen die mensen op in zogenaamde bejaarden te huizen. Ieder in een hokje met zoveel cup, <lacht> Zuurstof en stikstof. Van het laatste gewoonlijk iets meer dan van het eerste. En <lacht> Daar zitten die mensen. Het is op het ogenblik geworden een probleem. En wanneer je nu de mensen vraagt die een exacte studie achter de rug hebben... sociologie bijvoorbeeld. Ja. Die zeggen, kijk eens, dat zit hem hierin. Vroeger was een bejaarde een exceptie, een uitzondering... en nu is het de regel. Vroeger was de gemiddelde leeftijd 100 jaar geleden... zoals u weet, 40 jaar... en nu 72 voor mannen... en 73 voor vrouwen. Waarom vrouwen een jaar ouder worden... Dat uh, weet ik niet. Uh, misschien wordt er bijgeteld wat er vroeger is afgetrokken. U studeert... <lacht> maar het is wel zo. En dat verklaart dus de schrikbarende vermindering van het respect. U hoeft er helemaal niet meer eens te zijn. Maar omdat ik de enige ben die nu aan het woord is... moet ik nu ook doorgaan en u dit zeggen dat vroeger eh, dachten de mensen dat er na het leven nog iets kwam. Dat is eh, lang geleden dat dat zo was. Tegenwoordig geloven in het westen des lands 80% van de mensen in feite dat niet meer. Men meent dat het met de dood is afgelopen. Dan gaat er een deur dicht en is het uit. En dat betekent dus dat je uit die 70 jaar halen moet wat erin zit... Het geeft bijvoorbeeld aan het amusementsleven een sterk jachtig karakter. En vroeger was een bejaarde dus iemand die vlak bij die deur zat. Hij was een potentiële engel of, of duivel, maar hij was bijna gearriveerd. Hij had iets van de nimbus die... Er ook mensen in een wachtkamer hebben die bijna aan de beurt zijn. Die hebben in die kamer een soort oriool. En vroeger leefde men dan ook niet zozeer. Men antichambreerde. Men zat in een wachtkamer en het eigenlijke leven kwam hierna. Tegenwoordig meenemen we dat niet meer. En dat geeft aan de bejaarden een heel andere situatie. Vroeger was het iemand die er bijna was. En nu is het iemand die er bijna geweest is. <lacht> U weet dat 100 jaren hoe weinig respect wij oude mensen ook toedragen... dat wordt weer iets bijzonders. Dat is zo oud dat we dat niet ignoreren kunnen. Hij eh, krijgt een serenade. Hij krijgt ook eh, een bezoek van de burgemeester van Utrecht... die hem een envelop aanbiedt met inhoud. Een schemerlamp. Een asbakje met inscriptie. Of iets anders waarmee hij niks meer doen kan. Ja. En in de namiddag komt dan de bekende journalist voor het plaatselijk orgaan. In dit geval dus de Utrechtse bazuin, neem ik aan. En ja. die schrijft het bekende stukje. Dat stukje dat wordt geschreven door de jongste verslaggever. In de journalistiek leer je het vak aan honderdjarigen. Dat zijn de vingeroefeningen van het bedrijf. Er wordt dan een jongen van 16 jaar gestuurd... en die gaat op zijn hurken een interview houden. Hij tutoieert de bejaarden. dat doen we altijd met oude mensen. En is het een man, dan wordt hij met opa aangeduid. Is het een vrouw, dan wordt ze aangesproken met opoe. En in beide gevallen zijn ze kras... Dat bleek uit een stukje. Daar is niets aan te doen. Een honderdjarige is kras. Hij, hij kan bijna omvallen. Maar dat is gewoon een journalistieke wet. Niet uit het stukje bleek dat de man nog oefeningen doet aan ring en rekstok. Hij fietst nog zonder bril in het rond. Hij doet van alles wat wij al lang niet meer doen. En nu... Is dit een interviewtje met de superkrasse in de Bootstraat in Utrecht? Dit is een hele krasse honderd jaar. Is vader thuis? Vroeg ik aan het oude mannetje dat opendeed. Hij knikte en liet me in een kamertje waar een nog ouder mannetje zat dat al bijna dood was. Ik gilde in zijn oor, wel gefeliciteerd. U bent er buis, zei de oude man met doffe stem. Vader is boven. Ik vloog de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van seconden was. Daar hing de honderdjarige aan de ringen. Hij was bezig een vogelnestje te maken. Ik kom u iets vragen, zei ik. Voor eerst dit. Hoe bent u zo oud geworden? Oh, het ging vanzelf, zei de man. Elk jaar word je een jaar ouder. Wist u dat u het zou halen? In het begin niet, maar later begon ik het in de gaten te... Zijn er in de stad ouder dan u? Daar zijn er een paar van negentig, maar ik hou ze nauwlettend in het oog. Als het er één jarig is, stuur ik hem een keertje met mijn leeftijd erop. Dat haalt de futte wel uit op de duur. <tie> zijn er in het land nog ouder dan u? Ja, met zijn er maar drie. Inhalen kan ik ze niet, maar ik kan wachten. En intussen hou ik ze in de gaten. De weduwe Boltjes uit Schiedam is 104. Goed toegegeven, maar gisteren begon ze te hoesten. Dan heb je nog die oude dijkstra uit Franeker 105. Een, een taaie bliksem. Maar hij woont op het noorden op een hoek. Dan heb je nog van Lochem uit Venlo met dat houten been. Die heeft een voorsprong, want dat andere been heeft hij geen omkijker meer. Naar. Wat doet u als u bovenaan staat? Dan schijk ik ermee uit. En dit is dan eh, het Kamerlid. Ik heb veel over Kamerleden geschreven omdat mijn vader het ook was, de man met de witte das die enkele van u misschien gekend hebben. Ik heb wel eens verteld, ik weet niet of u dat ooit gehoord hebt, dat uh, hij woonde toen op de Parklaan, later in Boshof, waar nu dokter Kook woont, de kleine houtweg is dat een prachtig balkon is daaraan. Om gekozen te worden moet je propagandisten hebben. Even heren maar zwijgen dat. Ik heb ze ook, ook zelf met een fiets. Kiesbomans met een borst erop. Door deze stad gereden. <lacht> en uh, kalkers en plakkers had je. Uh, een plakker die plakte je verdiensten op affiches tegen de muur. Dat, uh, dat mocht. En kalkers die... Uh, bevestigde uw meritus in kalk tegen de wanden van de grachten dat mocht niet <lacht> het geschiedde dan ook s'nachts <lacht> beide uh, species van propagandisten werden in een vereniging bij, bij elkaar gehouden die dan ook een uitje hadden en als de kamerlid gekozen werd dan brachten ze een obade een serenade voor het huis van het gekozen kamerlid al die tijd uh, had mijn vader al die weken hun Onthaalt op wijn en dan uh, stond hij op het balkon die serenade te beluisteren en ik stond daar als jongetje achter en toen zag ik toen het stuk zijn einde naderde zag ik dat hij zich omkeerde naar moeder en zachtjes zei geen wijn bier is genoeg dat betekent dames en heren dat je dan gekozen bent Dit stukje heb ik geschreven vlak na de verkiezingen. Het begint dan ook. Als u dit leest liggen er tien mensen in Nederland onder de wol. Het zijn de lijsttrekkers. Hun gezinsleden bewegen zich op de tenen door het huis. Vader slaapt. Ruim een maand heeft hij aan de lijst getrokken. En nu slaapt hij. De melkboer zet voorzichtig de flessen neer. De bakker levert... Met een bekommerd gezicht zijn broodjes af. Van tijd tot tijd werpt de vrouw van de lijsttrekker... een blik door de kier van de slaapkamerdeur. En daalt weer af met haar potje thee... en onaangeroerde beschuitjes. Vader slaapt nog steeds. De kinderen van de lijsttrekker... hebben om te ballen een andere tuin gekozen. En kaatsen daar tegen een blinde muur... Een passerende hond wordt het zwijgen opgelegd en intussen slaapt vader. Soms wordt hij even wakker en mompelt meer huizen. Bezitspreiding handen af van Nieuw-Guinea. <lacht> maar dan ziet hij de knopjes van zijn eigen behang glimlachend en draait zich op de andere zijde. Het is niet meer nodig. Hoe ziet zo'n lijsttrekker eruit in een pyjama? Het is een ontroerende gedachte. Duizenden vrouwen zouden haar stem gegeven hebben... als ze geweten hadden hoe lief hij eigenlijk is. Maar hij heeft die weg versmaat. Met vurige blikken gebalde vuisten... heeft hij voor tientallen zalen gestaan en niemand te vermoeden gegeven dat hij een man is in pyjama. Dat scheelde hem duizenden stemmen. Want vrouwen vullen graag het hokje in van een weerloze. Een lieverd. Een rood-wit gestreept knutertje onder de wol. Veel vrouwen hadden zijn vakje met rood opgevuld als ze hem zo gezien hadden. Maar nee, hij heeft gesproken. Kloek, mannelijk en beginselvast. En praatjes vullen geen gaatjes. De lijsttrekker is nu wakker. Hij kijkt naar het vriemelen van de zon over de vloer. En langs het porselein van de wastafel. Hij kijkt naar een barst in het plafond en naar een vlieg die over het plastic steeltje van zijn tandenborstel loopt en daar op het uiterste puntje in minuscule bedrijvigheid zijn vleugeltjes poetst. Hij kijkt naar de microscopische vakjes waaruit het beddelaken geweven is en vult ze één voor één in. Meerhuizen, bezitspreiding, handen af van Nieuw-Guinea. En opeens ziet hij het beertje van zijn jongste zoon. Het is een bruine, pluizige beer met stijve pootjes en glinsterende kraalogen. Het dier steekt zijn stompe snoet om de kamerdeur en knikt bedachtzaam. De lijsttrekker knikt terug en wacht gespannen. Want hij weet, beren van zeven gulden vijftig kunnen dit niet. Hier steekt iets achter. En inderdaad, daar komt de jongste zoon van de lijsttrekker behoedzaam tevoorschijn. Hij werpt zodra hij ziet dat vader wakker is, zijn beer onstuimig tegen de muur, gaat regelrecht op het bed af en omhelst de afgetopde vertegenwoordiger. Wel gefiltereerd, zegt hij moeilijk. Kom je beneden, er is een tijd. En de lijsttrekker zwaait zijn benen het bed uit. En daalt in zijn gestreepte pyjama glorieus de trapper. En meteen stroomt het huis vol geluid. Vader komt. Deuren slaan. Schoenen klotsen. Er klinkt verwacht gejuich. En daar verschijnt de lijsttrekker op de drempel van de huiskamer. Hij overziet alles met de blik die hem slechts eens in de vier jaar zo beschoren is. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn buren, zijn naaste vrienden en zelfs oom Frits, met wie hij meende verkoeld te zijn. Zij alle staan recht overeind en juichen hem toe. Er zijn bloemen, er zijn pakjes, er zijn linten en kransen. Ja, er is een tijgt met het cijfer van zijn partij in suiker erop. ...en de lijsttrekker die een maand lang flink is geweest... ...die koel cool moest blijven onder de verhuizing van zijn tegenstanders... ...koel cool. bij de ovatie van zijn partijgenoten... ...die de vuile stukjes onbewogen las... ...en de nog vuilere stukjes onbewogen schreef. <lacht> Hij voelt zich nu even duizelig worden... Hij staat daar in zijn gestreept pakje. Als een bevrijde uit de cel van één mening. Één gedachte. Één programma. En kijkt de kamer in. En opeens voelt hij. Ik ben kamerlid. Ja. Niet van de tweede. En niet van de eerste. Maar van die ene kamer. Waarvan wij alle deel uitmaken. En die ons als haar onvervangbare lijsttrekker beschouwt, die van ons geen redenvoeringen verwacht, geen programma eist, geen beginselverklaring vraagt, die eenvoudig op ons stemt. Elk uur van de dag en tot onze dood toe. En daarom zeg ik u, mijn heren, die niet gekozen zijt, wees niet bedroefd.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 Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou je maar even vast in de piano. Leed. Leed? Ja. Hoe bedoel u? Kijk, wij leven hier onder het ministerie van OKW, wat... Uh, ...daar nogal gezorgd. <lacht> wij hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals is daar een huis gesticht... ...voor kunstenaars die niet leiden kunnen daar leiden. U componeert zelf... Um... Bent u al opgenomen? Ja, maar het was niet ernstig. Ik bedoel... Ik heb nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de pol? Oh, ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken. Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan? De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En het is ook fiscaal niet achterhaald. Wat denkt u van mijn stem? Oh. <lacht> Zingt u eens A? Uh. Ja, ik hoor dan. Nou, dat is niets, hè? Maar, uh, laat u. Zingt u maar een liedje? Mag ik zin? Wohin voor u zingen? Uh, wohin van Schubert bedoel ik. Die hand van die mond af, ja? Is oh. rotation? Stop. Zit je het speet me, maar dat zingt u veel te opgewekt. Oh je? Ja? Ik zal u helpen. Is heur een best lei, roger? zingt het te laag. Huh? Is heur een best lei, roger? Ration... Ja, dat is vijf... vijf... met Isabel. Ik ben niet. Wat wilt u?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 Ja? Het is mijn eerlijke mening. Een bijzonder mooie. Nee, dat is helemaal niets. We zouden kunnen alles wat laten horen, hè? Ja? Hoe voelt u dit? Enig. Ja, toch gaat u vooruit. Eh. <lacht> Men uh, zegt wel dat u relaties hebt met uh, Tibaldi. Hoe zit dat? Het is, is ongeveer een U moet die dingen ruim zien. Hoe ruim? Okay. Wanneer u mij vraagt, mijn verhouding met Maria Josefa Tibaldi, dan is dat uh, geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo, dat u herkent in mijn 76e symfonie Abendkluien. <lacht> Daar heb ik Maria verwerkt. Um. <lacht> gaat u maar hier wanneer bij me zitten? Okay. Want ik wou u uh, wijzen op wat passages. Ik u maar zo'n een toets in zodat ik maar, wat op improviseren. Ja. ja, die gaat u maar door. Ja, dat is genoeg. Hoe noemt u dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat noemt men een motief. <lacht> een thema. Een thema of een motief, hè? U denkt u, dat kan ik ook, hè? Ja? Dat is niet zo. Kijk. <lacht>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 Uh, wilt u nog iets... Uh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 U hoorde ergens uit de jaren voordrachten van Godfried Boomans uit eigen werk. Afgesloten door het interview van Wim Sonneveld met Boomans. Eerst genoemde speelde de interviewer, laatst genoemde dook in de rol van componist. Uiteindelijk blijkt dat die rol autobiografischer is dan men wellicht verwachtte. Want Boomans blijkt wel degelijk ook muziek gecomponeerd te hebben. En zijn teksten zijn van een markante melodieusiteit. In VPRO aan de Amstel werd er in 1980... 98. aandacht aan besteed. Anton de Goede introduceert het onderwerp. In Nieuw-Scheemda in Groningen woont componist Hero Wouters. Hij is behalve componist ook aanvoerder van de stichting Componisten van Overbodige Muziek. Een stichting die zich bezighoudt met onbekende en niet-commerciële muziek. Toen Wouter, Wouters vorig jaar een aantal teksten uit de Nederlandse literatuur... met behulp van zijn computer omzette in muziek... stuitte hij op de zeer muzikale zinsbouw van uh, het werk van Godfried Bowmans. Dit deed hem vermoeden dat Bowmans zelf wel eens muziek zou kunnen hebben geschreven. Wouters ging op zoek en vond inderdaad een aantal partituren van de hand van Bowmans. Suzanne Helmer ging naar Nieuwscheemda om Bowmans muziek... en Hero Wouters hierover te horen. Van waar komt de interesse om taal te willen omzetten in muziek? Vanuit, het, vanuit de vraag, is het mogelijk dat er een Nederlandse muziek bestaat? Dat zou dan waarschijnlijk alleen kunnen vanuit Nederlandse klanken. Nou, dan denk ik toch aan de taal. Dus een Fransman zou andere muziek moeten maken als een Nederlander... uitgaande van het feit dat hij een andere taal gebruikt. Dat willen we weten. Nou, hoe, hoe, hoe kan je dat weten door stukken taal om te zetten in muziek, rechtstreeks... zonder dat er een componist tussen zit bij voorkeur? En dat kan natuurlijk door... Uh, ja, door die taal te ontleden, door toonwaarden toe te gaan kennen aan klanken. Dus bij Beaumont was het bijzonder muzikaal gebleken? Uh, dat vind ik wel. Weinig mensen, behalve dan verliefden zelf... nemen het verliefd zijn oog serieus. De meeste volwassenen laten zich daar geringschattend over uit. Niet beseffend dat ze hieraan niet alleen hun eigen volwassenheid maar ook hun gezin te danken hebben. Kun je laten horen um, hoe je dat gesproken woord hebt omgezet in, in muziek? Wat ik laat horen, dat is één zinnetje. Dat is dus uh, simpel. En dat zinnetje, dan moet ik even precies kijken. Ja. Uh, dat komt uit een stukje bezoek aan een golfkartonfabriek... waarin uh, Bowmans uh, instructies geeft aan iedereen... die ooit een golfkartonfabriek bezoekt. Dan moet je natuurlijk niet daar als leek binnenkomen lopen... maar je moet een paar termen kennen. kogeltjespapier, papier, dat soort dingen. Dat is altijd nuttig. Dan, uh, dan ga je niet helemaal af. En dan kan je eindigen met het nu volgende zinnetje. Een rol plakband, zeg ik altijd... en de winteravonden vliegen voorbij. Dat laten we nu even horen. het leuke aan Beaumans, nou juist dat, je dus, dat zijn taal zo muzikaal is. Hij heeft lange tijd overwogen om componist te worden... tot in de oorlogsjaren toe zelfs. Er waren natuurlijk wel wat, wat tekstfragmenten bekend... waarin hij zelf uh, het, het heeft over, over het schrijven van muziek... en daarmee uh, speelt als het ware. Ik weet ook wel uh, van uh, derden die over hem geschreven hebben... als zijnde een, een groot improvisator aan de, aan de piano. Wouter Paap onder andere, componist ook, heeft, daar, heeft het daarover gehad... Um, maar eigenlijk kwam het meer vanuit die, die tekstanalyses... die we dus bij meerdere schrijvers gedaan hebben. En, we, en, en zijn teksten bleken zo muzikaal te zijn... als je dat omzet naar, naar, naar nootjes. Dat we, dat we iets hadden van, ja, dit is, dit is geen toeval meer. Dus moeten we verder zoeken. Heeft hij misschien ooit wel eens ook noten opgeschreven? Dan ga je zoeken en dan kwamen we terecht bij uh, mevrouw Veltzer. Dat is degene die de Bomaswerken samenstelt die uh, op dit moment worden uitgegeven. En uh, die had inderdaad in de nalatenschap van Bowmans. een paar partituren gevonden. Maar wist niet wat ze daarmee moest. Dus we kwamen eigenlijk precies op het juiste ogenblik. We hebben die uh, partituren gekregen. We hebben ze uh, speelklaar gemaakt, bewerkt, uh, gereconstrueerd. Ja, gere het was niet altijd uh, even duidelijk wat er, uh, hoe, het, uh, hoe het zat. Uh, sommige delen waren niet aanwezig. Dus het was een beetje puzzel af en toe. En uh, die kunnen we nu uitvoeren, die muziek. En wat, wat vond je dan van die muziek? Ik vond het verrassend. Kijk, je verwacht natuurlijk wel iets van, van iemand als Bowmans. Als die dan ook gaat componeren, dan denk je dat kan natuurlijk niet helemaal niks wezen. Want anders schrijf je niet zo muzikaal. Um, het viel mij ook nog mee, ook nog eens een keer. Want het kan natuurlijk van alles zijn. Uh, het, is ook, het is ook niet, niet allemaal hele, hele grote wereld, uh, wereldstormen, uh, geniale stukken. Want, uh, want het eerste en het oudste wat we hebben van hem, toen was hij 17. En ze heeft hij dus op de middelbare school een, een vreemd toneelstuk. Bloed en liefde heet dat. Waarin iedereen doodgaat, geloof ik. En daar, is, uh, daar had hij dan een paar stukjes uh, muziek bij. En dit is uh, de proloogzang. Dit wordt een drama... Dit wordt een drama, dit wordt een drama. Zullen er veel leken vallen? Dit wordt een drama. Hij was ontzettend verliefd op een bepaald moment. Hij was net student, woonde in Amsterdam. En uh, kwam een juffrouw tegen, was hij zo kapot van... dat hij daar absoluut een lied voor moest schrijven. Dat is een vrulingslied geworden. MUZIEK 1934 het enige lied wat hij ooit gepubliceerd heeft de partituur een Salve Regina dat is een kerk een, kerk, uh, ja, een tekst voor of een, uh, een lied voor uh, Maria dus eigenlijk en uh, ik vind het zelf uh, prachtig het is een tekst uit 1250. S We hebben dus nu alles bij elkaar, acht nummers die we kunnen uitvoeren. En het is bij elkaar, komt het op zo'n 16 minuten aan, uh, aan pure speeltijd. Nou is er nog een heleboel zoek. En daar zijn we dus ook naar op zoek. En iedereen die nu luistert en denkt van... hé, hey, ik heb misschien wel wat, uh, wat rommel liggen. Zou daar wat tussen kunnen zitten? Kijkt u alstublieft even. Kijkt u alsjeblieft even en laat het dan weten aan bijvoorbeeld de VPRO Radio. U hoorde Suzanne Helmer in gesprek met Hero Wouters... en u hoorde de muziek van Godfried Boumans uitgevoerd door De Computer eerst... en later gezongen door Han Warmelink. Al dus Anton de Goede, naar aanleiding van de door Godfried Beaumans gecomponeerde muziek waarover componist Hero Wouters van de Stichting Componisten van Overbodige Muziek vertelde. En het kan natuurlijk niet anders dan dat Godfried Beaumans zelf in dit radioreisje met hem op zijn 100 geboortedag het laatste woord heeft. Uit dezelfde voordracht van eerder dit uur nog een kort verhaal met de titel De Protestant. Ja, Hij besloot dat hij dat best wel even kon voorlezen, gezien de intimiteit van de het zaaltje. Nou, ik kon nu wel eens een protestant te voorlezen. Ik vind namelijk dat ik hier, dus een intiem zaaltje, verder mag gaan dan elders. <tie> <tie> ik heb een grote achting voor het protestantisme, waarvan ik de geschiedenis vrij goed ken. De, vooral de geschiedenis in ons vaderland, die een heroïsche geweest is en bij de opkomst van de katholieken niet zo'n fraaie rol hebben gespeeld. Maar ze hebben ook hun fouten, zoals wij dat ook hebben. Elke godsdienst heeft zijn vreemde uitschieters. En eh, nu bestaat er in Nederland een, een, een vereniging tot verspreiding der heilige schrift. En die heeft een foldertje rondgestuurd... ten behoeve van de christelijke scholen om geld op te halen. En dat is ook gelukt. Ze hebben een enorm bedrag bij elkaar gebracht... waarover ik mij oprechte heugd. Maar dat foldertje was een beetje rijk, vond ik. Dat was een papiertje en dan zag je zes eh, baby's op. Van enkele weken oud. En al die zes baby's, die zeiden iets. Die teksten kwamen in, zo als zeepbellen uit hun mond. En nu, die vijf eerste baby's keken heel opgewekt... ...met de zesde die vestigde op de lezer een diepe, uh, toornige blik. En ik uh, begreep die gramschap ook, want die tekst was somber. Ik zal de teksten even oplezen. De eerste baby zegt, ik moet naar mijn bed. De tweede zegt, ik moet eerst bidden voor het eten. De derde zegt... Als ik slaap, houdt ons lieve heer de wacht over mij. De vierde zegt, ik ben op een christelijke vreubelschool... en straks hoop ik naar de grote christelijke school te gaan. De vijfde baby zegt, ik houd van dieren. En de zesde, die kwaaie baby... die zegt, ik houd niet van mensen... die de Heer Jezus niet liefhebben. <tie> ik heb tegen deze teksten verschillende bezwaaien... Ten eerste bezitten baby's van die leeftijd nog niet de gave des woords. Zij zuigen, schreeuwen en plassen, maar het uitspreken van gewijde teksten is hun niet gegeven. Ten tweede zouden ze, als ze konden praten, dit vermoedelijk veel aardiger doen. Reeds de eerste opmerking, ik moet naar mijn bed, is in hoge mate onkinderlijk. Wie zelf kinderen heeft, weet dat het laatste wat in hun hoofd opkomt... het verlangen is naar bed te gaan. Een kind dat uit zichzelf zegt... ik moet naar bed... moet inderdaad direct onder de wol. Men kan het geen blijvertje noemen. Het eerste wat een gezond kind zegt... Is, ik wil niet naar bed. Weet de Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift dit niet? Nee, dat weet zij niet. Zij verspreidt slechts. Zo ook dient een baby die uit zichzelf zegt dat het eerst bidden moet, alvorens te eten, direct in observatie te worden opgenomen. Andere baby's zijn daarvan in het geheel niet doordrongen. Zij tasten onbekommerd toe, zonder eerst de blik van hun bord... naar het zwerk te verheffen. Wij betreuren dit diep, maar we stellen toch vast dat het zo is. Weet de vereniging tot verspreiding de heilige schrift dit niet? Nee. Zij verspreidt slechts. Houden baby's van dieren? Wederom, nee. Ze houden alleen van zichzelf. En dat is hun grote charme... Ze kunnen als ze het leuk vinden een katje streden... maar ze kunnen het om dezelfde reden met een breipen de ogen uitsteken. Houden baby's niet van mensen die de Heere Jezus niet lief hebben? Ik zal de vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift... eens strikt vertrouwelijk iets in het oor fluisteren. <lacht> baby's weten niet wie de Heere Jezus is. Het is beroerd met dit <lacht> zoon. Wat volgt hieruit? Dat ze totaal geen onderscheid maken... tussen mensen die de Heere Jezus wel... en die de Heere niet lief hebben. Ze hebben daar maling aan. Later. Veel later. Als baby's grote mensen zijn... gaan ze dat onderscheid soms wel maken. Ze trekken dan een fijn mondje... En lopen stijfjes door als ze iemand tegenkomen die de Heere Jezus niet lief heeft. Het is om die ramp te voorkomen dat de christelijke scholen zijn opgericht. <lacht> U hoorde Godfried Bomans met een voordracht ergens uit de zestiger jaren. Een exact jaartal vertelt de informatie van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid niet. Gelukkig is er ontzettend veel bewaard gebleven van en met schrijver Godfried Bomans uitgebracht op LP en CD en al het hier gehoorde materiaal kwam uit de radioarchieven van het eerder genoemde Beeld en Geluid. Godfried Bomans werd 100 jaar geleden geboren op de datum van vandaag, 2 maart in 1913, en overleed in december 1971. Hij was 58 jaar. Later vandaag, vanmiddag om 4 uur... vindt in Den Haag een eerbetoon aan Godfried Beaumans plaats... in het kader van zijn 100e geboortedag... met een onthulling van een gedenksteen op de bierkade... door burgemeester Van Aartsen. Nim dich in acht voor blonde vrouwen. Sie haben so etwas gewisses ist ihnen nicht gleich anzuschauen. Aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir. Doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Sie haben so etwas Gewisses. Thank you. Een klein net vrouw maar één zo'n been, is de roemruchte uitspraak van Godfried Beaumans over en Dietrich. Dit was Nimdig in acht veel blonde vrouwen. Een wijze les zou ik willen zeggen. Het is uh, bijna tijd voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder met woord in deze nacht van 2 maart 2013. Inmiddels staat er een enorme bos bloemen van mijn collega's hier naast mij. Uh, ter ere van het koperen jubileum hier op Radio 1... in de nachten van vrijdag op zaterdag dat ik hier vier. Goed, tijd dus voor een uh, kort journaal. We zijn zo bij u terug en nemen u dan mee naar Marokko. <middels> Thank <laughs>